...zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. En hier is DJ Jaap. Ja, goeie avond. Luisteraartjes. Luister naar uh, Aloha Radio. De podcast... ...van... Uh, ...Nederland. Aloha Radio.nl En... Uh, ja, ...ik ben DJ Jaap en... Uh, ...wat gaan we uh, vanavond doen? Ja, gewoon... Uh, ...af en toe is een uh, leuk... Uh, Liedje draaien. En ja, een beetje actuele dingetjes uh, aan het licht stellen. Um, ja, um, het eerste wat ik ga doen, dat is gewoon een uh, plaatje draaien. Dus, en dat is. Uh, die van, hoe heet die nou ook weer? Nou, Dan moet ik even opzoeken hoor. Hé, hey, ik ben er weer kwijt. Ook oh, Cloudwalkers. Oh jee. Cloudwalkers. Ik weet niet of ik nog te horen ben, maar ik zie hier... Dat duurt, oh, dat komt een jaar. Hij werkt een beetje traag hier, die computer. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik, uh, ik hoop dat ik goed te horen ben. Het is een test, uh, testopname. Een nieuwe mengpaneel. En, uh, nou ja, tot nu toe doet u het goed. Je hoort heel... In de verte een brommetje, maar we gaan het gewoon proberen en we kijken wel, uh, misschien zenden we die test wel, uh, tenminste uitzenden, misschien zetten we hem wel op de podcast uh, voor aanstaande zondag. Dus hier is uh, Area 705 van Cloudwalkers. dat was dan. Uh, Aria 705 met Cloud Walkers. Oké, okay, luisteraarsjes. Ja, ik ben een paar fotootjes aan het maken. En uh, weet je wat het is? <laughs> Dit is gewoon een testopname voor Alawa Radio. En uh, ja, ik probeer gewoon. Uh, mijn nieuwe mengpaneel uit. Ja. En uh, je kunt het op internet vinden op aloaradio.nl. En dan klik je op de podcastpagina. Helemaal bovenaan staat een banner. staat op uh, podcast. Daar klik je op: Aloha Podcast. En dan, uh, dan kan je ons beluisteren. Uh, dit is gewoon een test. En dan kunnen jullie gewoon uh, horen. Uh, dus, uh, ja, en dan krijgen we nog een uh, programma met uh, Jacco en ondergetekende DJ Jaap. Dus. En daarna nog een uurtje rechte vrije muziek. We draaien uitsluitend rechte vrije muziek. Alawa Radio bestaat uh, sinds 2004. In het begin uh, zond ik uh, nog wel eens uh, live via de livestream. En de laatste paar jaar doen we alleen nog maar een podcast. Ja, en dat is ook logisch, want een podcast hoef je niks aan te missen. Dat is het voordeel van een podcast. Je kan je downloaden, je kan ook gewoon luisteren. En uh, ja, een live uitzending, Ja, niet iedereen heeft de tijd om, om dat tijdstip te luisteren wanneer we uitzenden. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, we gaan alleen nog maar podcasten. Nou, Jacco, uh, ja, ik weet niet hoe lang ik Jacco al ken. Maar ik ken Jacco al, uh, nou ja, een jaar of zeven, acht of zoiets. Um, nou ja, ik ben via-via uh, in contact gekomen met, uh, met Jacco. En we hadden meteen al een klik. Um, ja, op de een of andere manier, ik weet niet hoe. Maar goed, uh, er is gewoon een soort chemie ontstaan tussen Jacco en mij. En we hebben, samen maken we dan uh, radioprogramma's voor de podcast En we vinden het hartstikke leuk om te doen En ik wil het ook blijven doen, zolang het uh, nog kan Dus uh, ja, oké okay. Dus luidjes, uh, ja, ik ga twee foto's plaatsen op, uh, op de website En als jullie mij horen, staan de foto's er al op het zijn wel kleine fotootjes. Maar ja. <laughs> dus uh, zo ziet mijn studiootje hier eruit. En zo zie ik eruit. Dus uh, zien jullie ook eens een gezicht van de radiomaker. Ik weet niet of Jacco op de foto wil, dat weet ik niet. Maar uh, als hij dat niet wil, is het ook goed hoor. Dan hebben jullie tenminste een gezicht daarbij. Van uh, Aloha Radio. Oké. Okay. We gaan nog wel iets draaien. Dan gaan we stoppen. Dus gaan we het is gewoon een test. Even uitproberen. Nou, volgens mij werkt alles prima hier. Er zit zelfs een uh, crossfader op deze mengtafel. En ook op die andere niet. En uh, alleen één klein nadeeltje. Hier zit geen equalizer op. En op die oude mengtafel wel. Ik bewaar hem wel. Want ik denk dat ik hem eens een keer ga schoonmaken van binnen. Want het zou best eens kunnen dat hij vol met stof zit. Dus wat doe ik tegenwoordig? Ik dek hem af... Met een, boekje, met een gebruiksaanwijzing, daar dek ik dan mijn nieuwe mengtafeltje mee af, want het is maar een klein dingetje. Dan dek ik er af tegen de stof, en dan heb ik gezien dat uh, die schuifjes, dat er al iets in zit onder die, uh, die schuifjes, wat was een beetje stof tegenhoudt, maar ja, dat is allemaal plastic. In verloop van tijd vergaat dat ook weer, hè? Dus ja, ik heb dan maar... Uh, Gebruiksaanwijzing gewoon erop gelegd tegen de stof. En uh, ja, die andere mengtafeltje, die had ik al een tijd hoor. Um, nou, hoe lang had ik dat ding nou? Uh, ver, ik heb hem nog steeds, maar uh, ik denk 2009 dat ik hem gekocht heb. Dus kun je nagaan, ik heb hem elf jaar gebruikt. Nou, de allerlaatste podcast voor deze... Van vorige week, die was echt, het geluid was wel goed qua muziek. Maar qua spraak dan vielen we weg steeds, de stem viel weg. En dan hoorde je wel mijn stem dan weer niet. Maar de muziek zelf was oké. Okay. Ik heb zelfs een condensatormicrofoon een paar jaar lang gebruikt. Dat werkt uitstekend. Maar ja, met dit mengtafeltje. Ik zit gewoon met een dynamische microfoon nu, een hele gewone microfoon. Ik was gewoon drie tientjes of zo. Het is wel een professionele microfoon. Maar ja, je, je hoeft geen honderden euro's uit te geven. Uh, bedoel, het is een podcast en hoef je niet al te. Ja, het is een beetje uh, semi-professionele apparatuur. Laten we maar zeggen. Het is niet de goedkoopste, maar ook niet de duurste. Nou ja, goed. Ik ga geen prijs allemaal noemen. Dat ga ik allemaal, allemaal niet doen. Maar het is een eenvoudig mengtafeltje. En uh, ja, die heb ik vorige week uh, gekocht uh, in Den Haag, in de Boekerstraat. En nou, hij doet het fantastisch. Dus uh, ja, niks mis mee. En, uh, nou, er zit een crossfire erop, net als op de... Ja, ik heb op de twee computers. De ene computer zit er muziek op. En er zit uh, virtual DJ uh, zit erop. Dat is ook een uh, virtuele mengtafel. Er zit ook een crossfader erop. Die gebruik ik dan ook wel. Nou, die is, is verbonden met de mengtafel. evenals als mijn microfoon. En voor Jacco zit er dan nog een tweede computer of telefoon op. Waar we via Skype of via telefoon net zelf um, Jacco erin plugt. En daar heb ik dus uh, drie schuifjes voor. Eén voor de muziek. Eén voor Jacco en één voor de microfoon voor ondergetekende. We gaan één liedje draaien en dan gaan we weer stoppen, want het is slechts een testuitzending. Na deze testuitzending begint de officiële uitzending van Jacco en ik voor zondag 28 juli 2020. Dus uh, er wordt morgen opgenomen, vrijdagavond, gaan we dat opnemen. En dat wordt zondag geplaatst. De muziek heb ik al uh, van de week opgenomen. Uurtje muziek aan het eind. Dus dat wordt uh, weer gezellig op Aloha Radio. Dus alloaradio.nl. En uh, ja, goed. We gaan de muziekje draaien. De laatste meteen. Uh, en jullie horen uh, Jacco en mij straks na dit liedje. En dit is, uh, dat zijn de Drunk Souls met, uh, ja, There is a Place. Nou, tot straks zou ik zo zeggen. There is a place I wanna be, no. off to my own one I spent some time with ah, our enjoying our beauty Sitting on my boat my feet in the water I can see the sun rising sporting over the sea I can see the sun rising I'm mm you. -hmm. De muziek die wij draaien, zijn rechtenvrij en vallen dus onder de licenties van Creative Commons. Voor meer informatie mail naar info: aloaradio.nl